U kunt nu luisteren naar het zevende deel van een hoorspelexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shute. Dit zevende deel heeft tot titel Er is geen ene smid in het land. hebben een boot. Dat wil zeggen, ze maken een goede kans om, als ze de kanaalkust bereiken, met een vissersboot de oversteek naar Engeland te maken. Nicole kwam het enthousiast aan oom Rob vertellen toen ze met Aver naar de kust was geweest om een en ander te organiseren. Dus, dan doet Jean-Henri toch mee? Nee, nee, niet Jean-Henri. Oh. Nee, dat komt eh, ja, ver. Op het laatste moment wou hij toch liever niet. Met op zijn dochter natuurlijk. Mm -hmm. Hij wou het risico niet lopen. Oh, maar er is een andere jongen, Simon. Oh. De Conquet. Oh. Ja, dat is een of andere aanhanger van de kool. Wie is dat? Ja, het is een, een, een generaal, een, oh. een, een generaal in Engeland, een Franse. Oh, die zit vanuit hij nu in Engeland? de strijd leidt. Ah, en ja, daar hebben we het eigenlijk aan te danken. Er zijn een heleboel jongens die de overkant willen bereiken om de goal te volgen. Ja, ja, dan wil die Simon ook op ja. die manier daar zien te komen. En ja. dan kunnen wij daarvan profiteren. Ja, en dan nou wil hij het zo doen. Ja. Nou, huurt jean een boot ja. aan Simon. Hm? Ja. En als u nou een hele tijd weg bent, dus er is geen risico meer... Nee. ...dan geeft hij uh, verontwaardigd aangifte van de diefstal... Oh, ja, ja, ja, ja, dan lopen dan... wij geen risico meer en hij nee, gaat vrij uit. Dat ja. is het toch helemaal geen gevaar meer? Ja, begrepen, begrepen. Nou, en zo oh, op komt Op die manier dan... zou het dus geregeld worden. Ja, zijn, ja. hè? Ja, dat is in ieder geval prachtig dat het de regel is. Dus ziet de naaste toekomst ervoor op en zijn zes pupillen er weer wat rooskleuriger uit. En dat dankt hij eigenlijk aan de aanwezigheid van die zesde die erbij gekomen is. Een Poolse jodenjongen die bij Aver de paardenfokker ondergedoken zit. Aver zat er een beetje mee in waar hij met die jongen. Stijn moest blijven. Er bleken verraders in de buurt te zitten die de vader van Stijn hadden laten arresteren en Stijn zou hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot wachten. En daarom was Aver ook gezwicht voor het voorstel van Rob om ook deze jongen mee te nemen op voorwaarde dat Aver zijn schoonzoon zou overhalen de hele schaar naar Engeland over te varen. Maar nu had hij het via zijn schoonzoon dan toch op een andere manier in de vark gestoken. En het wacht is dus alleen nog op zijn terugkeer om de nadere details over de ontsnappingspogingen te horen. Met spanning zien Rob en Nicole dan ook op naar Aver als hij eindelijk de kamer binnenstapt. Ah, monsieur En? Is het gelukt? Ja, dat wil zeggen. Gelukt is het nog niet. Het moet nog gelukken, maar... Ik zal jullie vertellen... hoe ik de zaak geregeld heb. Kijk. Ik neem jullie mee in mijn wagen. Naar de boerderij van Cantan. Mm -hmm. Bij die boerderij, daar staat dan een paard en kar met een voormest. Mest? Mest. Goeiemest. Een mest die moet gebracht worden naar de vuurtoren. Oh, ja. De vuurtorenwachter heeft dat nodig. Juist. Dat moet jullie doen. Maar ja. moeten wij dan met die kinderen in die mestkar? ja. Dat is noodzakelijk, en het lijkt mij wel nodig dat jullie je dan een beetje haveloos kleed. Hebben. Nog havelozer? <laughs> ik vind het wel aardig haveloos. Dat heb ik wel nodig. Ja. Goed, nou rijden jullie door het plaatsje Lanilly. Dat is dit van de mover, dat kan ik je wel vertellen. Oh. Maar ben je er oh. eenmaal doorheen, dan een zeven kilometer verder, dan kom je aan de kust, ja. bij de vuurtoren. Ja. Nou, dat zijn praktisch geen Duitsers. Ja. Dan ga je naar het havencaféetje. En daar zal je dan die Simon ontmoeten. Oh ja, Dan oh, Ja, zegt, ja, ja, ja herken ik die al, maar ja? dat heb ik afgesproken. Die komt binnen, mm -hmm. een beetje aangeschoten, ja? en bestelt een Pernod des Anges. Oh. Oh, Pernod des Anges? Nooit oh, van nee, de, nee, bestaat ook niet. Oh, bestaat Nee, nee, nee. nee maar dat dat goed, het gaat erom om, om yes. hem te herkennen. Ik begrijp het volkomen. En, nou hoeft u die kantuin. En die Simon helemaal geen tekst eruit uitleg te geven. Nee. Want zij willen toch niet meer weten dan dat ze zelf weten. Ja, yes, ik begrijp het volkomen. ja. Begrijp je? Ja, ze zijn geïnformeerd voor zover nodig is. Juist. Dan te... hoeven ze niks te vertellen. Niets te vertellen. Nee. Ja, ja, wij moeten dus natuurlijk dan met die wagenmest naar die vuurtoren zien te komen... ...om op die manier de kust op een veilige manier te bereiken. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, dat natuurlijk. is de bedoeling. Juist. En zijn we daar, dan kunnen we verder uh, naar de boot van Simon gaan en proberen... Naar ja, het havencafé. Naar het havencafé, ja, natuurlijk. En daar haalt Simon ons op. Daar haalt Simon ons op. Nou, het je lijkt je me doet. heel duidelijk allemaal. Ja, dat ja, ja, zit goed in elkaar, <laughs> ja. meneer Aveer, Dat hebt u maar, fantastisch voor elkaar gebracht. Laten we hopen dat het ook allemaal zo lukt. Laten we dat hopen. Wie op een geloofwaardige manier met een mestkar op stap wil gaan, moet dus ook iets aan zijn uiterlijk doen. En dat kost de Londense advocaat en Nicole de volgende morgen heel wat aan zelfoverwinning. Al zien ze er ook wel het humoristische van in. Oh, overop. Oh ik dacht dat ik er verschrikkelijk uit uitzag, maar het was niet zo Het was schrikkelijk. Er is van jouw vrouwelijke charme, is, maar dan ook niets over nee, Nicole. Hoe heb je dat zo voor elkaar gekregen? Mijn ijdelheid heb ik opzij gezet. Ja, zater. Moet ja. is waar ik, ik me nou op zo verheugen, hè? Ja. Nou, dat de butler van mijn Londense club me zo zag binnenkomen. Denk dat die op slag <laughs> Dat is krijgt. Dus misschien duurt het niet Nou, nou, nou, ja, ja. Laat, goed, laten we daar nou maar op hopen, maar... In ieder geval, is, ik vind het zo verschrikkelijk. Omhoop? en het Die het is schoenen zo zijn vreselijk, ja, maar ze zijn nog te klein ook. Oh, nog te klein ook. Dus Dit is allemaal zo vies, weet je, die overal, dat hemd, ik weet niet wie het had. Oh, heeft. Ik ben eigenlijk in normale omstandigheden dan oh, oh, oh, oh. ja, niet, niet Nee, we, we moeten er maar niet over denken, willen. we moeten het maar zo ik doen. Ik zou ook zo graag mijn haar eens wassen onder die hoofddoek. Oh ja, die blijft van, maar daar hoeven we helemaal niet over te spreken. Dat is iets van een boef, een tuchthuisboef, zie je eruit, vind ik. Dat is zo dat ik mezelf eruit zie. Nou ja, goed, we zullen maar proberen er doorheen te kijken en ik Wel ja. Nou ja, zover zijn we dan, hè. En nu moeten we verder proberen te komen. En wat de kinderen betreft, die hebben in de modder zitten spelen, dus daar hoeft echt niets meer aan te gebeuren. Ze zijn klaar om in het kleine vrachtwagentje te stappen. Hier, in deze auto naar binnen, dan mogen we met deze auto verder rijden. Gaan we hierin? Ja, Zo. allemaal stilzitten, stilzitten. Kom, Brigitte, even helpen. Blijven. Hier blijven. Kom maar. Kom. Kom. Blijf klein hummeltje. Ja. Zit dat is hier zie je om... daar lekker? Zegt kleine... de jongens, laat een beetje open, hè. Ze is nog klein. Hé? Ja, want. Ja, joh, uh, en nou denk ik jongens, dan moet ik jullie één ding vertellen. Ja, nu alsjeblieft geen, geen Engels meer praten hoor. Want als de Duitsers horen dat we Engels praten, dan, dan nemen ze ons misschien wel gevangen. Want de Duitsers oh, ja. houden niet van Engels. Dus jullie moeten nou helemaal geen Engels meer praten, want dan worden de Duitsers erg gemeen. Ja, want ik heb van Stijn gehoord dat ze zijn moeder zo slecht behandeld hebben. Ja, nou ja, goed. Maar daar praten we nog niet meer over. Alleen een Nou, kan maar. Oh, ik weet dat leuk. Kun jij een leuk Frans liedje zingen om de kinderen een beetje op te rollen, Dat is het. Nou, doe dat dan. Kan best, hè? Kun jij het opzien? Ja, ook een mooi. Nou, dat moet je gewoon. dansen. Na een rit van 30 kilometer over een hobbelige en stoffige weg, komen ze dan in de buurt van de boerderij van Quentin, waar de mestkar moet staan. Nou, we zijn er nou direct. Als ik nou stop, moet jullie direct uitstappen. Maar zo vlug mogelijk, want elk oponthoud kan hier gevaarlijk zijn. Ja, natuurlijk. Ja. En ook niet bij die boerderij blijven, direct overstappen op die mestkar. Jullie daar nog maar om Ja, natuurlijk. Jullie moeten hier weg en ik moet weg. Ik moet zo gauw mogelijk terug. Nou, u ja, maar, kunt ervan op aan, meneer Ave. Dan zullen we ook maar nu u alvast hartelijk danken dat voor al uw goede zorgen. Ja, maar, ja, maar. Daar, daar hebben we nu geen tijd voor. En ja, maar dat we niet. U dankbaar, meneer Raffel. en Ik ben ja, ik jullie dank dat we nog eens iets terug zal kunnen doen. Dat doe je nu al. Je neemt Stijn mee en dat is voor mij belangrijk. Bij de enige boerderij langs de verlaten weg staat een paard met een halfgevulde mestkar. Ze stoppen er vlakbij en maken dat ze uit het autootje komen. Maar ze zijn nog niet uitgestapt of AVR verdwijnt met zijn auto in een stofwolk in de richting waar hij vandaan gekomen is. Er is gelukkig niemand te zien. Ja, nou jongens, kijk eens even. Ja, dan moeten we verder. Hier zijn we, nou hier is die wagen. Hè? Daar kunnen we misschien verder mee naar de kust. Maar... Is wel vuil, het is een mesker, maar We proberen kunnen hierop erop komen. Ja, Laten we no het maar doen. We no ja. ja, ja, zitten ja, daar Zit op, op en naar boven. En zo, zo, zo, maar. Nee, nee, laat liggen. Zo, jij erop? Ja, kom in. maar. Ja, nee, nee. ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik ja. Ja, ja. Ja, ja. nee, nee. Nou, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dus kan jullie niks beters aanbieden, nee, maar. We moeten nog maar proberen. Nee, niet, nee, doen, blijkt dan niet doen blijft door in je wagen. ga maar ruzie maken. op je hurkje zitten. Ga maar op je hurkje zitten. Ga jullie daar maar op de rand ja. zitten. Zo, en blijf nou, jij maar lekker bij zitten. mij zitten. hè, eh, nou Migridje. Gaan we nou maar verder rijden? Eh. Ja, zo kan het best. Als je een beetje vuil wat kan ik het ook niet helpen. We zijn toch gauw aan de kust. En dan kunnen we misschien even een bootje ze hebben. Dan kunnen we ons wel weer. Nou ja, nog maar een klein eindje. Hé, Zo dan maar, hè? Goed, doei. Deels op de bok, deels ernaast lopend beginnen ze aan een lange wandeling. Af en toe moeten ze van de weg af om Duitse voertuigen door te laten. Maar niemand kijkt speciaal naar hen om. Behalve wanneer ze bij de Duitse wachtpost komen... bij de wegversperring voor Lanier Lee. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, hey, wacht eens even. Hè. Ja, ja, wacht eens even, dat gaat zomaar niet. Zou je mee rijden, hè. Nee, nee, maar wat moet dat allemaal? Huh? Dat gaat zomaar niet. Wat is dat? Dat, dat is mest. mes. Dat kan u toch wel ruiken? Ja, toevallig nog wel met mijn ogen dicht. Ja. Maar uh, waar moet dat heen? Nou, de vuurtuurwachter. Die, uh, die heeft het nodig voor zijn tuintje. Voor zijn tuintje? Ja. Ja, maar zou hij het anders nodig voor hebben? Ja, ik heb ik nog nooit zo'n goede smaak getwijfeld. Dus uh, nee, dat is wel een orde. Maar... Uh, maar ik zou zo zeggen, wat moet die madame er dan bij, met al die kinderen? Ja, oh ja, dat, dat komt, ik zal het wel even uitleggen. Yeah. Uh, een van de kinderen is jarig, zie je? Het die? is niet waar. Ja, ja, ja jongens, ja. En nou, uh, nou mochten we met oom mee, omdat ja. hij vandaag toevallig weg moest. Ja, maar achten. dat is leuk. Ja. Ja. Er is voor die kinderen op het ogenblik toch niks te beleven. Nee, hè? Wat u zegt, ik had ze ja. graag een beter voertuig gegund, hoor. Ja, nou, maar ja. ze vinden het toch wel leuk, je hoor. Je moet maar roeien met de riemen die je hebt op het ja. ogenblik. Dat ja, is een dat sombere tijd. Je moet roeien. Ja, inderdaad. Nou, ik... Uh, ik het is een plezier gedachte ja, dan hè. Dank u wel ja, hoor. Dat ik erbij mocht zijn op zo'n partijtje. Ja, dat valt wel <tie> in hoor, he? He? Wil Daar niet mee. Ja, dat zeg ik dus net, maar ik moet hier blijven hè. Uh, jammer, wel, jammer, jammer. Nou nee, jongens, vooruit maar hoor. Ja. Veel plezier vandaag zo Ja. Gezauw, maar, ja. Maar, ja. ja. Kom Zo. Alles goed Kom jongens. Ja, oh, dan trekken ze gezapig door het stadje Lanilie. Met veel Duitse voertuigen en nog meer Duitse soldaten. Er staan een paar tanks onder de bomen. En van een groot huis hangt loom in de hitte van de dag. Een rode vlag met een hakenkruis erop. Niemand heeft behoefte om het haveloze groepje aan te spreken. Niemand kijkt zelfs naar hen om. Integendeel. Een ontmoeting met een mestkar is niet altijd een geneugte. Ze laten het stadje achter zich en slaan de laatste weg in die hen naar de kust zal leiden. Nou, ik geloof dat we het ergste nu wel gehad hebben, Nico. Tenminste, ik denk niet dat we nu nog verrassingen zullen krijgen van de kant van de Duitsers. Zullen we maar rustig schokken dan zullen we wel aan de kust komen, hè? Ja. Zeg, goed. Ja? Als nog nou gaat, zoals we het ons hebben, voorgesteld, hè? Ja. En u bent weg met de kinderen. Dan zie ik u misschien een hele tijd niet, hè? Nee, nee. Althans, niet zo lang de duurt. Hè? Nou, is er iets wat ik graag met u had willen uitpraten? Ja. We hebben namelijk, of liever ik, gehoord. Ik heb het gesprek altijd afgebroken als we het hadden over John. Ja, Nico. Nou weet u, een paar maanden geleden was ik van plan om naar Engeland te komen, naar u. Werkelijk? Ja. Hoezo? In Parijs namelijk. Wilde John met mij trouwen? In Parijs? Al... Ja. En dat wilde ik toen. nee? Toen dacht ik dat het beter was als ik... Ja, als ik u beter leerde kennen. Ik was namelijk een beetje bang van u. Ik had u wel gezien. Zie toen. Nee. Was ik dan zo'n bullenbak in Sideton? Nee, dat niet. Natuurlijk nee. niet. Ja. Maar ja, weet u, als, als we nou samen ineens bij u waren aangekomen als getrouwd paar... En, ja. Ja, nou kent u me. Nou is het natuurlijk heel wat anders. Maar ja. toen had u het misschien wel een beetje vreemd gevonden, hè? Ach, John ja. mij had ontmoet in Parijs en meteen met me getrouwd was. Hm. U hij mij helemaal niet kende. Ja, goed. Ik begrijp wel hoe je het bedoelt. Hm. Misschien zou ik het toch wel begrepen hebben als jullie werkelijk veel van mij herhielden. Hij zou het zeker begrepen hebben. Ja. Maar had je toen eigenlijk naar Engeland willen toekomen? Ja, ik, ik, ik vond het toen beter om, om eerst kennis met u te maken. Om, om, om te voelen hoe de sfeer daar was in, ja. Ja, in het huis van John. Ja. ja. En als u mij dan zou geaccepteerd hebben. Oh, nou, Nicole. <laughs> dat ik het zo maar uitdrukken. <laughs> dat u dan papa en mama had leren kennen. dat het dan meer normaal is ja, uh, ja. Ja. gegaan. Ja. ja, ja. Dat dacht ik toen, ja. Ik dat ja. was het een beetje over haast oorlogshuwelijk geworden, bedoel je hè? Nou, denk ik wel Heb ik wel verstandig gedaan. Nou, verstandig heb je misschien wel gedaan. Maar aan de andere kant vind ik het toch wel erg jammer. Ja, aan één kant dan hoor. Dat jullie niet getrouwd zijn. Tja, ik, ik, nou... ik heb natuurlijk ontzettend veel verdriet gehad van het sterven van John, dat begrijp je wel, hè? Ja. Maar nu kom ik eigenlijk tot de ontdekking dat ik niet alleen John verloren heb, maar dat ik ook eigenlijk nog een schoondochter verloren heb. Ik heb je nou zo goed leren kennen en ik ben je zo gaan waarderen, Nicole, in alle mogelijke opzichten. Ja, dat ja. bedoel ik nou eigenlijk, ja. zit u... Uit? Daarom denk ik, ik had het eigenlijk wel moeten doen, want dan was nou ja, ik die schoondochter nou. Ja, ik ben blij dat je dit nou eens tegen hem uitgesproken hebt. Maar ach, het heeft ook weinig zin om nu nog aan, na te praten over wat er wel gebeurt. Dat, wel, had moeten doen of niet had moeten doen. Maar, ja. In ieder geval, ik kan je dit wel zeggen, Nicole. Ik, ik, ik, ik zou je heel graag als mijn schoondochter gehad hebben. Nou, wat zal ik zijn? Nou ja, goed. Ik geloof dat we zo langzamerhand het doel van onze reis gaan naderen, hè? Nou, onderbreekt u het gesprek om, Rob. Ja, dat is misschien ook beter, Nico. Je moet maar eens gauw en een bij me komen, mijn kind. Dan kunnen we dat allemaal eens heel rustig... en heel prettig samen praten. Dit je zo goud gaat, kan je. doe ik, dat ja. zien. Zodra het wel nog afgelopen is, dit zijn nog niet de omstandigheden... om hier dieper op in te gaan. Maar ik ben erg, erg blij... dat je onze vorige gesprekken toch afgemaakt hebt. Hè? <laughs> Ze lopen nog lange tijd... Zwijgzaam, ieder met hun eigen gedachten voert. En vermoeid door de lange wandeling, maar opgelucht komen ze dan eindelijk bij het tuintje van de en aan. Ja, jongens, we zijn er. Hoera. dan we zijn er. Ja, kom maar. Ik ben Nou, ja, wat een tocht, hè, jongens. Hoe op dat jouw aan? Ja, ik moet zo eindelijk, hè. Mooi, je ziet al met de moeder gaan vandaan komen, hè. Kom maar, voorzichtig maar, hoor. Ja. Nee. De mestkar wordt met tegenzin leeggeschraapt en dan lopen ze de laatste glooien op. Het is een onvergetelijk moment als ze de zee te zien krijgen. Eindelijk, jongens, de zee. Kijk eens. Kunnen we hier dan niet varen? Nu direct niet, hoor. We gaan wel varen. Maar nu direct Hoi. kunnen we niet varen. Je die al mee? Maar we zijn net al het Dat wel is de branding daar hè? Dat witte, onderop? Ja, dat is de branding. Wou je de kinderen hier laten omhoog. Is het echt wel verstandig. Nou, laat ze voorlopig maar hier spelen. We zijn we toch veel te vroeg om naar het koekje toe te gaan. hè. Want Simon zal pas komen, die gaat in het donker weg. Ja, Ze dus we kunnen ze beter aan te spelen, dan hebben we geen last met ze. Maar ja. straks zullen ze toch honger krijgen, ja, dus mee dan mee. kunnen we naar het koekje gaan om wat te eten. Ja, dat is eigenlijk wel verstandig die fikke vis op. Nou vlieg ik door. We Kijk je daar, ja, weg hoor je Oppassen jongens, niet te ver de zee heen. Pas op dit daar naartoe. Als jullie maar oppassen. Leontientje, kom je ook hier? Ja, schuilbezoeken mogen jullie wel. Kom maar, dan is het we even goed schuilbezoeken. Goed, dan dat mag wel, maar niet te ver de, dan de, de zee heen. Pas op die schoenen. Ik heb er al een. Kom mee op. Wat? Wat er zo nou? Leontientje, oh dat is een mooie schelp, hè, Leontientje. Oh, wat een mooie grote stel, ja, hè? Oh, ben je. Oh, ja, hou oh, hem bij je. Kijk die maar mee. En Weet je wat ik me nou afvraag? Nicole of Simon strakjes werkelijk zou zijn. Ja, ja, ja, je kan niet weten. Veel man kan op het laatste moment bang zijn geworden en zich teruggetrokken Ach, het niet, is het nu te ver goed gegaan. Ja, dat is het. Zullen maar mijn... blijven hopen, hè? Vindt u ook niet? Nou ja, goed... We zullen het straks al genoeg merken. Hij ja. komt vast. Ja, en als hij wel volgekomen is, zodat nog aan de nog toch de beetje hebben gebroken, dat wij afschat van elkaar moeten ja, Dat zou je wel missen hoor. Nou, want jou ook. We zijn echt aan elkaar gewend geraakt. Je hè. hebt u reusachtig gehouden hoor. Nou, Bob. kom, kom. Ja, op, echt waar. Echt waar. Nou ja. Ja, dan moet je het nog terug, ook, hè? dan maak ik me ook wel een beetje oh, zorgen Het over. komt best voor mekaar, verdachting dacht ja. ik nou. Nou ja, goed. Daar zullen we het er nog wel eens over hebben. Hè? Ja, het is misschien toch beter om, om, om nu de kinderen mee te nemen. Weet je? Dan kunnen we, voor die Simon komt, ze nog wat te eten en te drinken ja, geven. ze en, Je weet niet hebben, of ze ja. voorlopig dan nog wat krijgen ja, gaan doen Ja, dat is ja, Goed. Zullen we nu maar eens wat verder gaan kijken, hè? Zullen we maar eens weggaan hier, dat is misschien beter. Ja, misschien kunnen we, kunnen we ergens wat drinken, hè? Ja, ja, ik heb ja misschien ja. kunnen we ergens wat drinken. Ik hou nog een ijsje. Ik kan me best voorstellen met die hitte, maar ik weet niet of je hier ijsjes kan krijgen. In de haven zelf is het vrij stil. Er liggen wat schepen waaraan reparaties worden uitgevoerd. En in het havencafeetje zitten een paar vissers. Rob en Nicole kruipen met de kinderen in een hoek aan een tafel. En Nicole bestelt wat te eten. De kinderen zijn opmerkelijk rustig tijdens de maaltijd onder vreemde ogen. Maar omdat ze op Simon langer moeten wachten dan eigenlijk afgesproken was... worden Brigitte en Winfried ongedurig. Robert weet niet wat hij eraan doen moet, maar... Dan komen de kinderen zelf met de oplossing. Ja. Wat wil je dan? Wil je naar de zee kijken? Ja. Naar de schepen? Ja. ja en, en Brigitte, moet je mee? Wil je mee Brigitte? Ja, ja maar luister eens jongens, dat mag nou wel maar dan moeten jullie heel dicht in de buurt blijven. En in geen geval verder gaan dan het muurtje. En dicht in de buurt blijven en voorzichtig zijn hoor. En als, als ik jullie direct roep, moet je direct terugkomen, want ja... Ik weet tenslotte niet, hier het is hier een beetje raar, he, met al die Duitsers, dus uh, voorzichtig zijn en direct terugkomen als ik je hoef. Ja. Zelfs afgesproken. Ja, we je onderwijs. Kan je dat doen? Nee, op, oh, zet me zo weer neer, sorry. Nee, toe maar, ja, ga maar door. Ga maar door, door. ga maar, maar door. Zo. Eigenlijk wel rustig, hè, Nico, dat de kleintjes even weg zijn. Ja, het is even een veiliger idee, hè. Ja. Hij is zo klein, je weet niet wat ze zeggen. Nee, dan zit hier zoveel volk. Ja. Hij laat alles wel lang op zich wachten, hè, Simon. Nou, ja. als ik maar geen gelijk krijg, Nico. Ach, kom maar op, ik zal me maar geen zorgen maken. Hm? jean rie kent hem heel goed. Ja, natuurlijk. Hij heeft misschien een beetje pech gehad. Je kan niet weten wat er gebeurt. is. Ja, natuurlijk, dat is mogelijk. En alles is goed afgesproken, hè. Tuurlijk. Ook met AV, dus hij zal straks wel komen. Ja, Zeg, luister is Nicole, ik wil je nog wat zeggen. Ik had het zo straks aan het strand met je erover dat we heel gauw afscheid zullen moeten nemen van elkaar in. Ja. Dat ik me een beetje ongerust maak over jouw terugtocht. En, en dat doe ik ook werkelijk, hier. En ik, ik heb me zelfs afgevraagd of het onder deze omstandigheden, dat wil zeggen zoals de omstandigheden zo langzaam aan het geworden zijn. of het niet veel beter zou zijn dat je met ons mee ging, Natuurlijk ja, niet, onderop. Ik red me heus wel. Ik, ik spreek ja. Français, ik spreek de taal. Dus wat kan mij nou gebeuren? Nou ja, dat weet ik niet. Dan kan je de. Ik weet niet wat je gebeuren kan, maar je ziet er op het ogenblik uit als een landloopster, dus je zou toch eerst moeten proberen om, om dan wat andere kleren te krijgen, dat je het weer als een behoorlijk mens dat uitziet. Dat lukt dan. me ook wel op een of andere manier, en ik moet terug naar mama dat heb ik beloofd. En dat is waar, goed natuurlijk, Ik heb het moeder beloofd, maar kijk, je zit in Engeland natuurlijk volkomen veilig op het ogenblik, en, en, en, en, en moeder zit ook betrekkelijk veilig in Chartres, en als het nou werkelijk waar is... Wat die Duitsers zeggen, dat die oorlog al afgelopen is. Nou, dan ben je weer gauw genoeg in Sartre ja, ook, hè? Ik weet het omhoog, maar ik heb het gevoel dat ik hier moet blijven. Zoals dus is mijn eigen vaderland. Zo ja, dus zou je toch ook denken? Nou ja, wel, misschien wel. Maar ik heb het alleen over de... Zoals de omstandigheden. Ja, ik, dat ik weet wel en... Weet u, als nou zo nog leefde, hè, dan was het een beetje anders. Ja. Ik zou het goed. fijn hebben gevonden om Engeland een tweede vaderland te beschouwen. Ja, liever, dat zelfs dat er... dan zou ik nu dan toch bij mijn maag blijven. Nou ja, ik kan het me ook wel voorstellen, maar ik wil je mijn ongerustheid toch vertellen zie je. Want er zijn natuurlijk. Eh, het is al. Om Rob. Om Rob. Ja? Misschien, is dit, misschien is dat het. Dat is niet onmogelijk hè. Ja. Ja. Ja. Hij is toch ook. is het, hij is. Hij is het. Vernoe de zon. Ai joh, je hebt al de been op. Ik zal maar even naar hem toe gaan, hè. Ik zal even de hem toegaan. Nou, wat is dat? Pisserman. man? Waarom nou een pernaud des anges? Je bij ons een glas wijn drinken. Ja, u hebt al het een en ander open dan nog een zwaar Pernaud eroverheen. Kom maar bij ons een glas wijn drinken, hè. Nou, omdat u zo'n aardig gezicht hebt. Nou, ik ga met u een fijne glas wijn drinken. Ja, goed. Ja? Goed zwemmen, madame. Ja, een glas ween, dat is ja, heel lekker, ja. Ja, dankjewel ja, een glas. Ja, He, dat oh, u gekomen bent. Dat is mijn heel eeuw. Alsjeblieft, meneer. Dankjewel, lieve ja. lieve Marisa. Je bent een engel, Marisa. Het is alleen zo jammer dat je geen veel nodig zou hebt. Zeg dat ze een accent doet, te spreken. Valt u te veel op? Zou je ja, bij het dat u gekomen bent. we maakt ons ongerust dat er iets gebeurd zou zijn. Uh, ja, de boot ligt aan de haveningang. Ja, ja oh, dus maar... Gaan we daarin stappen? Nee, nee, nee, nee niet, niet aan de haveningang. Nou, ja, ja, ik moet de boot verhalen. Er zijn veel Duitsers daar bij de haveningang. Ja. Als het donker wordt, dan moet u het voetpad nemen naar het lichtbaken een paar honderd meter verder langs de kust. Hoe brengt u die boot naar het lichtbaken toe? Ja, dat, dat... is aan de vuurtoren voorbij. Eh... Ja. Uh, hij kent hier, kan niet dat Nee. Vinden? Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Is dat ver hier Nee, dat is niet ver hier vandaan. Ik zeg al, maar het is een paar honderd meter voorbij ja, daar. Maar waar ligt dan precies dat voetpad? Omdat me dat nog even willen uitleggen, hè? Ja. Zijn er hier nog meer die Engels spreken? Eh, oh. oh. is dat nou? Niks van me. Daar, also. Zijn er hier nog meer die Engels spreken? Niks van mij, ik Of niet? Uh. Iedereen daar maar mee. Iedereen nog maar mee naar de commandant. Wat nou, wat nou, Jant, Ik, ik, ik oh, zit ja, hier gewoon. Shanty. Ik Meen. zit hier met die meneer, zitten ik een glaasje wijn te drinken. Dat kan me niet schelen. Ik woon per pen de ah, ik krijg een glaasje wijn, vind ik. Heerlijk. Ja, maar, ja. Maar, wie, wie moet het tenslotte voor jullie? Vis? Dat kan me niet schelen, wat? Die naar, naar buiten. Wie moeten voor mijn boot zorgen als straks de vloed op, komt zand, En voor de heerlijke verse vis die de heren zo lusten. Nou, dat zeg je maar tegen de commandant, dat leg je daar maar. Wat, denk Allee. je niet over uh, om mee te gaan? Hup, Dat uh, uh, stoppen! Uh, uh, Wat? Eigenlijk... <tostes> uh, ja, er hier deze kinderen, ik heb hier twee kinderen. Wem hebben van wie horen deze kinderen? Ja, uh, Die kinderen van mij. Academy. Van u? Ja, nou. Kom maar hier, kom maar bij Nicole. Kan niks gebeuren hoor. Omroep en Nicole zijn bij me. Ja, niet het komt allemaal wel goed. Allemaal. Ik ga niet gekken. we nu weg moeten, jongens? Niks aan te doen? Kom maar, gaan we gaan met Meester, kleintjes, allemaal uit elkaar, hè? Blijven jullie allemaal bij me? Nou, waar gaan we nou naartoe? Doen? Nou, dat zullen we wel zien, dat weet ik niet. Nee, nee. Zullen we even afwachten hoe alles eruit gaat. je hoeft niet bang te zijn, er gebeurt niks. Kom maar mee. Oh, ja, bedoel ik ja, ga je gangen. Wil een tientje? Nee, nee. Ja, u ook mee naar buiten. Ja, u ja, ook naar Weer Kom. Ja, als, kom, kom, kom. kom. Kom, daar is, is, is het, is, is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar nou is, dat is een grote ervan, maar je het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, daar is het, het, daar is het, kunnen is het, daar is het, daar is het, daar is het, het, het, Mogen we mogen nu toch weer Engels praten. Ja, nou heeft het niet meer of Engels gesproken wordt, maar nou hebben ze toch gehoord dat we Engelsen zijn? Nee, nou ga alsjeblieft gaan worden. Ik doe er nou niks met u. Een paar straten verder worden ze een huis ingeduwd waar een wachtpost gevestigd is. Houd met kom. Los, los, met kom. Nou, met Kom maar, jongens. Moeten we nou hier blijven wachten? Ja, dat zal niet veel anders opzitten, hè? Nou, gaan jullie maar zitten, jongens. Zullen ja, de banken zijn? De Gietje mag wel op bij mij blijven. Er zal wel niks anders opzitten. Nee, nee, op. We zullen maar afwachten wat er gaat gebeuren. Als jij me bij niet kan. We gaan hier zo lang Laatje. zitten. He? De Gietje mag zo lang bij mij op blijven zitten. Wat Gaan ze wel met ons doen? Zeg, ja, ik weet het niet, hè? He. We moeten maar afwachten, jongens. We kunnen er toch niks aan doen. En lang hoeven ze niet te wachten... Of ze staan voor de wachtcommandant. Ah, ja, waar de kom ik, uh. ja, ik, ik, ik weet van niks, ik weet van niks, meneer de generaal! Ik, ik, ik weet van niks, meneer de generaal! Ik, ik ben alleen maar een glaasje wijn geïnteresseerd! Ja, ja, ja, nou, wie moet er nou zorgen voor de boot als de vloed opkomt? Schuilen, Lieta! Uh, nou, mooie ja, zin, nou los! Waarom, waarom zit hier kracht? Peter, sprek je? Nou, kunnen ze hier legitimeren?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 Ze hebben geen papieren. Zijn dat niet uw kinderen? Nee, dat zijn mijn kinderen niet. Het zijn een paar Franse kinderen, een paar Engelse kinderen. Engelse kinderen? Ik heb... Engelse kinder. Ik heb deze kinderen onderweg gevonden. Ik heb me over hun ontfermd. Ja, maar stopt u zeker achter de kinderen. Spion. En uh, alles uit uh, die zak. Zakken leeg halen. Ja. Ja. Stijn? allemaal ja. al terug. Dus. Nee, jij hebt niks heb je gietje. Nee, wat is Volledig uitgeschud... worden ze naar een gebarricadeerd vertrek gebracht. Daar zullen ze de nacht... moeten doorbrengen. Voor het raam... Loopt een schildwacht op en neer. We moeten hier blijven slapen. Er zijn een paar matrassen. Het is niet zoveel. We moeten maar proberen dat we allemaal een klein plekje vinden. Ja jongens. Niet te veel ruimte allemaal innemen. Kom maar jongens, laten we maar proberen. Ik kan hier wel liggen, hè? Ja, een rietje hier. Zo ga jij hier maar mijn kind. Kom maar lekker liggen, ja. Ja, daar kan je toch best liggen. Kijk, als ik zelf in Duitsers slaat, dat ik ze niet voor jullie krijg ook. Tenminste, dat zie ik niet aankomen. Nou, nou. Ja, moet je niet vervelend zijn Wintriet, ja, hè? Moet je allemaal hun plekje gunnen hoor. Ja, ieder zijn eigen plekje en niet vervelend, we, we moeten er van maken. Leg jij mijn jas maar over je heen. Ja, dus goed, dat is lekker warm, dat is niet van Stein hè? Ja, voor... Mooi. Ja, nou, maar dat is toch heerlijk zo met een jas, dat is lekker warm. Ja. We kunnen wij niet op die ja, bank gaan liggen? Ja, jullie kunnen, kunnen op die bank gaan liggen ook ja, als je voilà, natuurlijk dat je, je Dat doen. gaan Ga dan brok. Dat is, ik zal ook op die andere bank gaan liggen. Dan kunnen de kinderen, die kunnen op de madrasse liggen. Wacht, als iemand, als zij hier binnen, mag Ja, zo heeft. Zo, dit plekje houden we over Nicole, hè. gaan we zitten, Nicole. Ja, ja, dankjewel. Zo, nou gaat het zo een beetje, jongens? Kan het? Ben je koud, Brigitte? Nee, hè, Leontientje ook niet, hè? Mooi zo, de jongens, hier hebben ze wel. Zullen we elkaar er maar niet schoppen, want dat is helemaal niet nodig. Nee, dat mag niet, Je hebt niet, nog een nog plekje, dat weet ik nog wel, maar we moeten ons vannacht maar redden, jongens. Misschien dat er morgen wel een oplossing komt. Zo, nou, ik ga het ook een beetje makkelijk maken. Wel rust, allemaal. Slaap lekker, lekker slapen, hoor. Ja, jongens. Ja, het gaat best. Ik, ik red me wel. Wel rusten, jongens. Wel rusten, uh... hoor. Wel rusten, Simon. Ja, het spijt me dat we je hierin gehaald hebben, maar. Ik kan er natuurlijk ook niets aan doen, hè. Ach, dat, dat kunt u toch ook niet helpen? Kinderen zijn tenslotte maar kinderen. Ja, ja. ze blijven kinderen. Dan ik. Ik wist toch dat ik risico's ging nemen. Ik heb het zelf gewild. Ik heb me, me voor opgegeven omdat een, dat ik me aan was laten bij de goal. Oh, ja, dat is waar. Ja, ja, ja, ja, ja natuurlijk. Tuurlijk, ja, dat, ja, ja, ja, ja. Nou ja, Ze kunnen me niks bewijzen, dus uh, als ik nog maar blijf volhouden dat, dat, dat ik met u wijn gedronken heb, en de, om, omdat ik dat, dat, dat, dat glaasje Perno des anges niet kon krijgen. Nee, inderdaad, inderdaad. Ja, ja, goed. Ach ja, misschien loopt alles toch ook nog wel los. Hier tenslotte, als ik het goed zie, dit is een commando van niks hier. Ja. Je weet ja, het. Ja. Het zijn geen groeten hier, de kerels hier. Nee, nee nou ja. Ja, laten we ons maar rustig houden, zou ik zeggen. Dat lijkt me ook het beste. We moesten nu ja, maar gaan slapen, Simon. Ja, ja, ja. Kunnen we morgenochtend wel verder kijken. Dat ja, is maar voor de kinderen. Ja, laten we maar gaan slapen. Wel rusten. rustig daar liggen ze dan. Opgesloten. Volledig in het ongewisse van wat hem boven het hoofd hangt. De kinderen slapen wel eraan. Simon is met een zeker fatalisme in een hoek gaan liggen. Wat kunnen ze hem doen? Ze kunnen hem niets bewijzen. Maar Rob en Nicole zitten ieder met hun eigen gedachten... Zij kunnen de slaap niet vatten. Kunt u ook niet slapen om Rob? Nee, natuurlijk kan ik niet slapen, Nico. Ik spook me van alles toen mijn gedachten. Ja. ja. Rustig eens. We zullen het toch eens even moeten overleggen wat we nou precies zeggen als ze ons gaan verhooren. Ja, Want dat zal er morgen wel van komen, denk ik, denk je ja, niet? Vrees ik ook wel. Nou ja, goed, wat, wat, wat, wat denk je? Wat moeten we ze vertellen? Nou, in, in ieder geval moeten we haar ver buiten laten, hè? Ja, natuurlijk. Ja. En Simon? En Simon. In geen geval nee, nee, dat spreekt vanzelf. Ja, dus, uh, hoe zijn we hier dan gekomen? Uh, we hebben geen hulp gehad, natuurlijk. Van nee. niemand. En die kleren die we aan hebben. Nou, u kunt zeggen dat, dat u die van mij gekregen hebt. Dat ik daarvoor gezorgd heb. Ja, ja. Huh? ja, dat kan natuurlijk. En dan is er natuurlijk nog een heel belangrijk punt. En dat is Stijn, hè? We mogen oh. natuurlijk nooit laten uitkomen dat Stijn en, en Bol zijn Joodse jongens. Oh, nee, nee. Hij spreekt behoorlijk Frans, dus dat hoeven ze niet aan hem te horen. Maar wat zeggen we dan? Hoe kom ik aan Stijn? Hm? Het zou misschien het beste zijn, Nicole... dat ik helemaal niet laat uitkomen dat hier het laatste bijgekomen is. Nee, niet gewoon. Oh, nee. nee, als ik, als ik nou eens zeg... ...dat ik hem heb opgepikt op die landweg bij dat bombardement. Hè? Dat ik daar twee kinderen heb opgepikt in plaats van ja, één. Ja, dus voor, u dat u ligt kwam, voor ik bij jou kwam. Ja. Dat ligt dan ver in het verleden. Dat hm. kunnen ze natuurlijk toch niet nagaan. Ja, dat is ja, goed, dus Manu is er natuurlijk ook nog een punt. Als ze de kinderen gaan ondervragen, hè? Ja. dan weet je natuurlijk niet wat de kinderen zeggen. Nou, nou dan moet hij er maar op vertrouwen die niet zegt. Ja, en ik geloof, de, de, de Engelse kinderen, daar zullen ze toch weinig aan hebben... Ten eerste zullen ze zichzelf niet eens zo goed het volstaan. Tolk zullen ze er nog niet zo goed nee. bij houden. Ja, en weet je wat nou eigenlijk nog het ergste is wat me de man hoofd spookt, Nicole? Stel is dat ze ons gaan scheiden, wat dan? Ja, dat is toch mogelijk. He. Denkt u dat ze dat zullen nou, doen? Nou, ik weet het niet. Ik, ik hoop natuurlijk van niet. Maar je kan het nooit weten hè, dat ze de kinderen dan ons van elkaar halen. Dat hm. moet er dan eens heen? Toch ze in ieder geval dan voorlopig de kinderen maar bij mij laten. Ja, ik vind het verschrikkelijk, Nicole, dat ik jou hier helemaal ingehaald heb. Dat ik je helemaal niet meegenomen heb. Ik ben er blij om, dat ik u ja. tenminste heb kunnen helpen. Steef, voel je het allemaal alleen had moeten dat, moet oh, het dat niet. is zo verschrikkelijk geweest. En ik ben ook blij dat je bij me bent. Maar in, in ieder geval, ja, we zullen dan maar hopen dat ze, dat ze ons niet uit elkaar halen. En dat we in ieder geval bij elkaar blijven. Ja, en als het gebeurt, dat we precies hetzelfde zeggen, hè? Ja, natuurlijk. Dat hebben wij nu afgesproken. Dat ja. spreekt vanzelf. Nou ja, goed, ze kunnen altijd informeren waar jij vandaan komt. Dus ik denk dat jij nou verder van die zulke grote moeilijkheden zult krijgen. Maar wat zullen ze met mij gaan doen? Daar ben ik nou helemaal niet zo gerust op om je. Ja, al die dagen heb je eigenlijk gezocht... en heb je ja. alle mogelijke dingen gelaten en gedaan om te maken... dat ze niet merken dat je een Engelsman bent... en nou mm. op het laatste moment, dan merken ze het toch, hè. Nou, laten we nou maar niet het ergste denken, hè. Ja, ik kan natuurlijk, maar nou. ja, ja, heel goed... Kijk eens, als het zoveel zo moet komen dat ik naar een kamp ga of zoiets, je weet het niet, ik weet niet of ze hier kampen voor Engelsen hebben, dat ik zo'n soort krijgsgevangene word, dan moet jij in ieder geval voor de kinderen zorgen. Dan ja. moet jij in ieder geval hier proberen de kinderen weg te krijgen. Dat spreekt toch en van zichzelf ik... ja, niet? Ja, goed, ik zal natuurlijk. Ja, het geld hebben ze me afgenomen, maar dat kun je dan misschien. Ja, dat opbeuren. is van later zorgen. Nee, dat... dat is niet van later zorg. Want, kijk, als ze mij wegbrengen, dan moet jij geld hebben, en ik heb nog wat geld bij me in mijn portefeuille, waar jij in ieder geval de eerste tijd mee kunt redden. Dus ja, dan zie. moet je in elk geval proberen dat je als Franseze dan het geld terugkrijgt. En ja. Dan kun je daarmee redden. Voor de rest kunnen we er ook maar niet, niets aan doen. We moeten we maar, maar, maar zien hoe het loopt. Dan, mag, dan ja. gaan we proberen een beetje te slapen. Het ja. zal we niet hard, het zal niet vlot gaan. Maar in ieder geval maar proberen. Ja. Laten, het rust laat rusten hoor, kom op. Tot in de grauwe morgen loopt de wacht voor het raam op en neer. Te vergeefs heeft de vloed gewacht op een boot die zou uitvaren. De dag begint alweer vroeg. Ja jongens, luister eens. worden jullie eens wakker, worden jullie eens wakker. Oh jongens. Maar wat wakker jongens? Kom eens. Ja, ik heb iets te eten gekregen voor de Duitsers. Dit is een peel. Een grote hombrood, die moeten we dan maar verdelen. We willen maar zien dat we er allemaal wat van nemen. Ja, sta jullie maar eerst op. Kom maar. Een heeft, Kom maar bij me. Uh, ja. uh, hier is ook nog een uh, pot met zwarte koffie. Maar ik heb het al geproefd. Suiker zit er niet in. Dus het is erg bitter. Je, bij de nou, je ook, ja. moet er dan maar kijken. Nee, nee, maar nee, zal het maar zo verdelen. mes heb ik ook niet. Dus we moeten wel elk een hond nemen. Ik heb niet meer. En boter is er ook niet Wacht, op. Wacht, ja, is, is wel is in ieder geval beter dan niks. Ja, het is beter dan je ik. Hier al dan jullie allemaal een beetje zeg. bij elkaar zitten. Ja, het is eigenlijk nog, nog lekker ook, hebben gezien? Ja. dat je honger hebt, hè? Het smaakt best. is het nog lekker ook, maar erg veel niet. Nou, ik heb hier nog een stuk, dat kunnen we dan wel bewaren. Ik weet niet of de bedoeling is dat we straks nog wat eten krijgen. Ja. Maar ik denk nog niet dat we hier erg eh, royaal zijn, hè? Nee. Mjoh, mjoh, niet. Laat mij die koffie eens proeven. Ik geloof niet dat ze ons zullen overvoeren. Nou, dat is ook niet wel bijzonders. Nou, oh, dat is echt Je toch een beetje warm, is de warm. warm? Is warm, en is nat, maar het ja. ook alles. Franse koffie nou zonder zaken. Oh, oh, oh. Ik had echt honger. Nou, we, we moeten wat goede humeur maar bij houden, jongens. Dat is het enige wat ons kan redden. Ik ga erbij ja. zitten. Je kan me nog meer vertellen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hier een <middels> nee. nou, is een ja. Ja. Ja. Ja. Ja. hotel. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Terwijl Rob en Nicole zich bezorgd afvragen wat deze dag hen zal brengen, wordt de deur weer opengegooid. Als oh. je er niet Ros, Ras, Ras, Ras. Snel. Jawel, jawel, Gaan Kom maar naar een? Ja, Ja, ja, rustig maar aan hoor, rustig maar aan. Ja, kom maar. Nou, jongens, we nou moeten ja, weg. Kom, Waar we naartoe... kom maar, we ja, maar moeten mee. Kom we moeten mee. Even erop ja. ja. hè. Hallo? Ja. Je ja. tientje laat ook een beetje mee. Ja. Op, ja. Goeie idee, ja. mee je weer dan. Allemaal bij elkaar. Ja, Kom maar. Ze worden in een wagen gestopt en terug gaat het landinwaarts. Ze worden naar La Lili gebracht, naar dat huis met die grote hakenkruisvlag, waar ze op de heenweg langsgekomen zijn. De zee ligt nu wel ver achter hen. Ja, als weinigen. Er... Ja, waar we moeten we naar toe? Hierheen. Kom mee, jongens. Hier naar binnen, nou, jongens. Hier moeten we naar binnen. Ja, kom maar. Hier moet in. Zodra ze onder de drempel van het vertrek zijn, verstommen ze bij het zien van de zwart geuniformeerde officier met het doodskop-embleem op de schouders en van die andere grimmige figuur Dyson van de geheime staatspolitie, de Gestapo. Wie gaat er mee naar Engeland varen? U hebt geluisterd naar het zevende deel van een hoerspelexperiment van Leon Povel, gebaseerd op de roman Pied Piper van Neville Shoot. Personen: Oom Rob, Rob Gerards, Nicole, Zanner van straten? Aver, een paardenfokker, Pieter Nouwd Senior. Schildwacht, Tony Foletta. Caféjuffrouw, Els Bouwman, Simon, een visser, Han König, soldaten Dries Krijn en Tom Hakker en de wachtcommandant Jo Nobel. De kinderrollen werden gespeeld door Brigitte, Winfried, Leon Tientje, Titus, Maarten en Stijn Povel. Verteller en spelleider Leon Povel. De muzikale improvisaties werden verzorgd door Guus Jansen.